Luisteraars, welkom bij Inspiratie Radio. Mijn naam is Richard Buitenek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruits. Helaas ligt de onze aangekondigde gast vanavond, de Zandvoortse Ingeborg Engelsma, ziek op bed en ze kan dus helaas niet komen. Ingeborg is paragnoste en zij zou ons iets vertellen over wat er in 2011 gaat gebeuren, maar helaas kan het dus niet doorgaan. Ingeborg, als je luistert, heel veel sterkte van Dion en mij. En ik hoop dat je snel weer beter wordt. Beterschap, Ingeborg. Nou, we hebben het programma natuurlijk uh, daarom wat uh, moeten aanpassen. En vanavond gaan we het uh, hebben over het volgende. Dionne, die u net al even hoorde in de uitzending, die uh, gaan we introduceren. Dat is een nieuwe medewerkster van uh, Inspiratieradio. Nou, welkom uh, Dionne. Dankjewel Rob, nu, goedenavond. En, Richard. Uh, Richard. Nu officieel En uh, Rob natuurlijk ook van de techniek, mijn excuses. <laughs> en de beste wensen, jullie allebei ook nog. Ja, jij ook, dankjewel. Uh, iedereen trouwens ook uh, de beste wensen, alle luisteraars. Nou, we gaan het... Uh, Verder nog hebben we over uh, voorspellingen in uh, 2011. En zo gaan we ook met Nicole van Olderen bellen. En zij gaat wat voorspellingen doen voor uh, 2011. Maar we beginnen even met, uh, met muziek. Uh, we gaan luisteren naar uh, Boni M met Sunny. En uh, nou, waarom nou Boni M? Dat komt omdat uh, Bobby Farrell, die uh, man, die uh, negroïde man die uh, meezong met Boni M, die is net overleden. En uh, Sunny was hun eerste grote hit. Luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we een echte juiste zinning. Zo hebben we voorspellingen over 2011. Maar we beginnen met het introduceren van een nieuwe medewerkster van Inspiratieradio. En haar naam is Dionne Scheurs. Nou, welkom Dionne. Hoi Richard, goedenavond. Jij uh, ja, je bent bij ons. Uh, nou ja, je had belangstelling om bij Inspiratieradio te komen. Hoe is dat zo gekomen? Klopt. Ik uh, was uh, geïnteresseerd om bij de radio te komen werken. En ik zag bij de vrijwilligerscentrale dat uh, Zandvoort FM een uh, nou, nieuwe medewerker zocht. Ik ben in eerste instantie bij verschillende programma's uh, gaan meelopen. Goedemorgen, uh, Zandvoort op zaterdag. En uh, nou, ik vond dat een ontzettend interessant programma. Maar ik voelde dat ik iets meer had met uh, ja, de onderwerpen die Inspiratieradio biedt. Dus op die manier heb ik uh, een briefje geschreven naar Mario. En heb ik aan Mario gevraagd van... Goh, uh, is er bij jullie ruimte. En uh, Ik begreep dat jullie iemand zochten op de redactie. En zodoende is het eerste contact gelegd. Ja, dat ja en ik wil Mario nog even welkom heten. Inmiddels zit hij aangeschoven. Ja, er ging uh, alles, van alles mis vandaag. Er ging maar van goed. alles mis, zoals de sleutel er niet van de studio. En nou, Er ging van alles mis. Maar inmiddels zitten we allemaal weer parmantig... Uh, aan tafel. Alleen Herman is net weer ziek naar huis gegaan, Herman Harms. Dus, uh, nou ja, het is... Uh, Wet van Murphy ja. een beetje van vandaag. Een uitzending met hoppeltjes. Maar, nou, welkom Mario. We maken er ook. mooie hoppeltjes van. Ja. Zeker. ja, want jullie hadden contact, uh, begrijp ik, want Mario deed een tijdje de redactie van Goedemorgen Zandvoort, waar ik uh, presentator van ben. En jij hebt uh, daar ook even rondgesnuffeld. En ja. jullie hebben daardoor elkaar leren kennen, zeg maar. En daardoor is het contact ontstaan, hè? Ja, ik zei ja. ook van, nou, ik ben ook bij Inspiratie Radio... Toen ik dacht, hé, hey, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dat dus, is wel een uh, spekje voor mijn bekje, <laughs> ja, dacht ik. Precies. Ja. En kun je iets vertellen over jezelf, Dion? Uh, ja, ik ben uh, sinds een jaar woonachtig in Haarlem. Ik uh, woon samen met mijn vriend en een hond. <laughs> dat, uh, sinds kort en dat bevalt hartstikke goed. En hij komt toevallig ook uit Zandvoort, dus in één keer is het Zandvoort uh, All Around Me. Maar uh, ja, dat bevalt in ieder geval ontzettend goed. En hoe bevalt het Zandvoort All Around You? dat ik in één keer hier ben voor de radio en vanwege hem hier uh, veel in, uh, in het dorp kom en een lekkere kaasboordje hebt ontdekt en ja, dat, uh, dus culinair bevalt hem ook prima. De ondernemer van het uh, jaar. Wat zeg je? De ondernemer van, van, van het jaar. De ondernemer van het jaar. Lekkere ja. soepen en zo. Ja. Maar wie ah, was ja. dat ook weer? Want je hebt natuurlijk meerdere kaasboeren. Corrie. Ik ben Corrie. Corrie. Ja. Dat, dat is dezelfde ja. jij. Even. Ja, dat is... Okay. Uh, ja. Dus dat is, uh, het zijn de goede dingen van Zandvoort. Ja. En wat heb jij zoal met uh, spiritualiteit? Want het was heel duidelijk. Dat je, want Goedemorgen Zandvoort is natuurlijk ook een heel erg leuk programma. Ja. Uh, maar het was heel erg duidelijk. Jij hebt iets met spiritualiteit. En daarom heb jij gekozen voor Inspiratieradio. Wat heb, wat heb jij met uh, spiritualiteit? <laughs> spiritualiteit, spiritualiteit, Richard. Ja, dat, uh, ja, voor mij is het zo... Ik, uh, van jongs af aan mediteer ik al. Ik heb uh, veel ervaring met zen daar oh, uh, hebben we vorige keer een uitzending over gemaakt, hè? Vorige keer een ja. uitzending over gemaakt. Uh, ik heb zelf ook veel met het onderwerp Nieuwe Tijdskinderen. Ik, ik lees graag esoterische boeken. Um, nou, uh, onder andere Een Nieuw Gesprek met God is bijvoorbeeld een boek wat ik laatst nog heb gelezen. Um, yoga is iets wat ik eigenlijk al sinds lange tijd doe. Dat is natuurlijk ook wat voor het lichaam, maar ook een beetje voor de geest. Mm -hmm, absoluut. Dus ja, er zijn wel uh, meerdere onderwerpen waar ik uh, voeling mee heb gewoon in mijn dagelijks leven. Vind, ja. je, vind je jezelf een nieuwe tijdskind? Ik vind mezelf ook een nieuwe tijdskind. Wat mm -hmm. ja. is jouw leeftijd? Want iedereen gaat natuurlijk daar een... Ja. Een, een, naar Gisteren. Ja. <laughs> Mijn uh, leeftijd is uh, 35 jaar. En ik heb toevallig recentelijk uh, ben ik geïnterviewd door de magiet. En toen werd me gevraagd, uh, dat ging over leeftijden, hoe oud je je voelt. En heel veel mensen zeiden toen, ja ik voel me jonger. Dat is vaak de tendens, uh, Ja, ik voel me 25 of dit of dat. En ik gaf aan dat ik me vaak een oude ziel voel. En uh, nou, ik heb dat toen uitgelegd ook waarom dat dan zo is en hoe ik aansluiting voel bij bepaalde mensen wel of niet. Dus uh, nou, het is toevallig dat dat er uh, ook mee te maken heeft. Ja Mario. Als de term uh, senior nieuwe tijdskind zou bestaan, dan zou jij er een zijn met je 35. denk het, ja. Dat, uh, met ja. De gemiddelde nieuw nu, die zijn zo'n beetje 25. Klopt. Maar het, het, ja. het loopt een beetje over, het is niet zo zwart-wit. Ja, en die hebben duidelijk ook al eentje die, uh, nou ja, ja. die voorlopers, uh, ja. zeg maar. Absoluut. En ik denk zelfs dat mensen van onze leeftijd, uh, Mario, die, die hebben ook al, kunnen ook al nieuwe tijdskinderachtige elementen in zich uh, hebben. Denk ik ook. Ja, nou ja zeker weten. Het is niet ja. zo heel zwart-wit, maar de, ja, in feite waar we nu mee bezig zijn met inspiratieradio, moet je dat in feite al een beetje in je hebben. Anders dan, ja. Ja, kom je daar niet op, zou ik maar zeggen. Ja. En het aparte is inderdaad. Nou ja, Mario kan er natuurlijk ook wel wat over mee praten. Over nieuwe tijdskinderen. Dat je merkt dat uh, degene die nu geboren worden. Voor hun is het al meer geïntegreerd. En degene die, nou ja, ik zit dan nog in de middenleeftijd. Maar hoe ouder je bent. En toch al op die frequentie resoneert. Hoe moeilijker het is om je nu uh, ja, geaard of prettig te voelen. In deze ja. omgeving. Ja, we hebben ook ja. een uitzending daarover gehad. Hè, met nieuwe tijdskinderen. En die hebben we in de kerstuitzending hebben we die nog herhaald, herhaald. Voor een deeltje. En... Uh, wat me elke keer weer raakt is hoe moeilijk het is als je gewoon een ouder bent, die zeg maar nog in de oude energie zit, om met een nieuwe tijdskind om te gaan. Hè? Yeah. Wat ontzettend hè, dat, dat zei uh, uh, Yvonne ook, hè? Dat, van, uh, dat ze die strijd die ze heeft gehad om uh, met een nieuw tijdskind om te gaan en dat er gewoon niets te leren is in feite om zo'n nieuw tijdskind een bepaald hokje te drukken. Hè? Wat je in feite als oudtijds. Energie, ouder Eigenlijk graag wil. wil ja. Ja. Dat, dat lukt gewoon niet. Want ze snappen je gewoon niet. Nee. Weet je? En dat is, hoe... Het is geen onwil van die kinderen. Het zit gewoon op een andere golflengte. Ja, het zit in een eigen ja. wereld. Toevallig uh, we, we, we zijn we een weekje weg geweest. en Mijn dochter en de vriendin uh, zijn er ook mee geweest. En uh, ja, je merkt gewoon dat dat echt van die kinderen zijn. Ze ja. zijn in hun eigen wereld en dingen die je zegt, die gaan langs hun heen. En kan je een voorbeeld geven, Mario? Iets wat je misschien concreet hebt ervaren op je reis? Nee, eigenlijk niet. Je komt het steeds weer tegen en dat is ook niet te omvatten. Het is, toevallig heb ik wel nagedacht over de manier waarop je met zo'n kind omgaat en hoe je de dingen zegt. Dat heb ik dan wel van de vorige uitzending geleerd. En dat klopt wel. Dat je het, als je het, uh, met een Die congruentie waar zij het toen over had in de ja, uitzending. Ja, dat je op een andere manier met de kinderen, of ze benadert, dat het wel beter is. Ja, maar, ja. Je, dus niet echt opdrachten geven, maar het ze vragen. Ja. Nou. Maar we gaan even terug naar jou Dion, want je begint heel slinks uh, vragen aan Mario te stellen, maar we waren even <laughs> bij jou. Um, wat van al die dingen die je hebt gehoord, ik heb gemediteren, zenboeddhisme, yoga, uh, je bent een spirituele boek aan het lezen. Wat is ongeveer het meest uh, pakkende voor jou waar je mee bezig bent van al die dingen? Het meest pakkende voor mij... wat brengt het je het meeste op of? Uh, het meest pakkende is eigenlijk wel dat ik, uh, het wel misschien paradoxaal wat ik nu ga zeggen, is dat ik een <laughs> beetje gestopt ben met het lezen nu. Ik heb jaren heel veel gelezen en nu probeer uh, de dingen los te laten en het, en het vanuit mijn gevoel op te pakken. Okay. Ik, uh, heel veel is op een gegeven moment ook wel ervan in mijn hoofd geschoten, om het dan maar zo te zeggen. En uh, ik sta nu wel op een punt dat ik denk van nou, ik wil de dingen die ik gewoon heb geleerd. Gewoon kijken wat past bij me. En dan niet één stroming, maar waar heb ik gewoon het meeste gevoel bij. En, en, en ja, wat komt automatisch in me op. Anders dan specifiek bij één ding te blijven. Hmm. En uh, van de dingen die je doet. Hè, van de dingen die je doet. de zijn boeddhisme, yoga ja. enzovoort. Wat, wat, wat, wat heb je daar nou het meest aan? Uh, Waar ik het meest aan heb, nou heb ik het zen, boeddhisme en de yoga nu even wat losgelaten. Uh, ja, Je bent een maar, beetje een nieuw tijdskind rust, hè, zo te horen. Ja, precies. Ja, Je een, een beetje ja, zoekende. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, zoekende. Ja. nee, maar rust heb ik nu het meest gevonden in reiki. Mijn, uh, ik heb reiki 1, 2 en 3 gedaan. dus reiki master ook. En op dit moment uh, vind ik daar zelf de meeste rust in. Ook ja, om okay. mezelf mee te behandelen maar ook mensen om me heen of bijvoorbeeld mijn hond, nou, mijn nieuwe hond inderdaad die had laatst een allergie en dan ga ik ja, ook bij dieren kan je rijkje toepassen en kijken of ik iets bij de hond kan vinden op het gebied van de allergie. Ja, mooi. En dat werkte. Ja. En het werkte. Oh, en het leuk. werd rustig. Ja. Ja, ja. ja. ja. Maar het is ook zijn allergie kwijt. Uh, niet uh, helemaal kwijt, maar hij uh, krabte veel, had ontzettend veel jeuk. En ik merk dat hij heel rustig wordt nu in mijn bijzijn. En uh, een hele korte tijd dat hij bij me is. En uh, steeds rustiger wordt en steeds uh, ja, ontspannender en minder krapt. Ja, misschien is dat je weg. Misschien is dat mijn weg. Ja, <laughs> misschien met dieren. Ja. Nou, in ieder ja. geval wil ik je heel erg welkom heten. Dank je, Richard. Bij deze ministeratie ja, Radio Dion. Dankjewel, Marja. En uh, nou, ik hoop dat je heel nog lang bij ons blijft. En uh, in ieder geval de taken die je gaat doen, dat zal ik nog even melden. Dat ja. is in ieder geval de, de agenda ja. bijhouden. En de agenda ook voorstellen voor de uh, uitzendingen. En je gaat als je daar zin in hebt, ook uh, ze voorlezen. En je doet ook verder redactionele werkzaamheden. Ja. En uh, zoals nu een beetje inval uh, hier en daar. En, uh, ja, yes. en dat zal zich vanzelf uitbreiden. Nou, we gaan nu naar de volgende muziek. Ja, we hadden Ingeborg Engelsma, zoals ik u vertelde, als gast te gehad, maar die heeft vandaag gemeld dat ze dus niet kon. Maar ze had al wel de muziek doorgegeven. We hebben twee nummers van haar. En de eerste is van Simone Awina met My Guardian Angel. Luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we een echte nieuwjaarsuitzending. Uh, zo hebben we voorspellingen over 2011 die door Mario worden aangedragen. Zij heeft hier en daar allerlei voorspellingen ja, uh, bij elkaar gezocht. En uh, die gaan we nu uh, bespreken. Mario, je eerste ja. stelling. Ja, nou het is eigenlijk heel vreemd, want het, het is eigenlijk moeilijk, want de toekomst is eigenlijk niet te voorspellen. Hmm. Mijn inziens. Dus ik heb hier en daar gekeken en iedereen roept wel iets. Uh, maar er gaan toch een hele volkstammen die leven daar toch van? Van, de, van voorspellen naar de toekomst? Ja, yeah, dat, dat zal wel. Maar ik, ik heb het idee, dat er hoeft maar iets te gebeuren en er verandert iets. Het, hmm. Dat heb ik mijn hele leven meegemaakt. Dus ik heb nog steeds iets van: het is moeilijk om de, ja, om een, om de toekomst te voorspellen. Mm -hmm. Maar is het niet wel een beetje zo, 2012 komt er aan, we gaan naar een nieuwe dimensie, uh, alles is aan het versnellen, dat volgend jaar wel uh, wat meer tumult in de wereld zal zijn. Ik geloof als je, tenminste we hadden net het er, of volgens mij ook nog even over, als je zo op internet aan het kijken bent, nou, de, dat er wat geweld gaat toenemen, dat er nog wat meerdere dingen gaan gebeuren. Eerst die chaos die nog wat vergroot wordt voordat je naar die nieuwe orde kan van 2012. Heb je dat ook een beetje ondervonden toen je aan het lezen was? Nee, want is, dat, dat vind ik eigenlijk ook. Met de toekomst naar ja. 2012. Ja, daar maakt iedereen natuurlijk een heel punt van. Maar het zijn bepaalde groepen mensen. Ja. En niet iedereen. En als je dan... Uh, die voorspellingen die ik dan lees. Ja, dat zit natuurlijk in die bepaalde groep mensen. Maar ze hebben het niet over 2012. En dat bevreemde mij natuurlijk ook. Uh, maar ja, wat ik tegenkwam is natuurlijk toch wel, uh, uh, net wat jij zegt, dat, dat er toch wel veel in de, uh, in, in, in, de, uh, ja, in de economie, in de politiek gaat gebeuren. Dat zeker wel, want iedereen is toch uh, bezig met... Uh, het zoeken naar. En dat is wel wat je merkt. Iedereen is dat zoeken naar. En moeten we dan denken aan een schandaal? Of iets wat er nog in de, in de politiek gaat gebeuren? Vast of, nou. Uh, maar yeah. dat is er altijd. Dat is er altijd, ja. Dus elk jaar weer. Dus daar <laughs> is, ja, iedereen kan al dingen voorspellen. En ik, ik heb altijd mijn twijfels. Maar wat is nou jouw meest uh, ja, voorspelling waarvan je echt zegt... Van, nou dat, dat, uh, dat is toch wel heftig of dat is toch wel heel bijzonder? Nou, waar ik, wat ik zelf ook uh, wel denk, dat er heel veel... Uh, Natuurrampen zijn met water. Uh, dat is de voorspelling van Maya van der Linden? Uh, nou, dat is ook wel wat, ik, wat je hier te, oh, okay. tegenkomt. Dus er staat hier wel. ook: de afsluitdijk krijgt het erg moeilijk in 2011. Op een tweetal plaatsen is de dijk er ernstig verzwakt. Uh -huh. En een vliegende storm beukt er een gat in de dijk en uh, het wordt afgesloten voor alle verkeer. Oké, okay. het grappige is: dat is eigenlijk dat verder helemaal niet zo erg, hè? want het kan verder helemaal geen land of zo uh, dooronderlopen. Yeah. Dus dat is. Uh, Nee, maar er worden wel... Het uh, staat er ook, na afloop komt alles boven water. Er waren talloze signalen van de afslijkdijk... en uh, andere dijken in noordelijke provincies... die in slechte conditie oh ja. verkeren. Ja, het is ook niet dat, nieuws. Nee, Dan krijgt El uh, Gore misschien nog een keer gelijk... dat Nederland onder water komt te staan... Ja. met een inconvenient <laughs> truth. Piers Alexander die heeft zich ook al lang uh, aangegeven... dat de dijken heel slecht waren. Dus dat is in feite... Het uh, ja, is, is ja. dus eigenlijk Meetbaar ja, ook, is, hè? een ja. logische voorspelling. Ja. eigenlijk. Maar het, het dat is iets wat ik ook ja. Doel. Ja, nou, je je dat er eentje weet, die je even zegt: van nee, daar, daar kan je gewoon dat niet redeneren. Eruit. Uh, nou, uh, ge ja, ze ja Rob ja. zegt net van: ik zal het even vertalen, want zijn microfoon heeft hij moeten inleveren. Uh, hij zegt: Australië, dat, uh, dat is natuurlijk een enorme natuurramp nu gaande. Noordoosten, uh, een gebied even groot als uh, Frankrijk en Duitsland samen. Ja. Wat helemaal ondergelopen is en daar zijn ook uh, vele doden bij gevallen. Mm -hmm. Dus het is inderdaad, maar goed. Uh, ja, is dat 2011 of 2010? Ja bij voor geval. En, en <laughs> nieuwe tijd, nieuwe tijd. <laughs> ja, en er komt dus een, een groot treinongeluk. Oh, Oké, okay. nou die vind ik uh, interessant. Kun je daar iets meer over zeggen? Nee. Maar in Nederland dat je weet? Of internationaal? Nou nee, dat staat er niet in. Een groot treinongeluk waar vier sporen samenkomen in de nabijheid van brug en water weer. Hmm. Oké, okay. dus dat dus het kan gewoon in Europa ergens, ook, uh, ergens anders ja. zijn. Maar ik denk dat dit wel uh, een gedeelte is. Het is een, uh, een voorspelling van de meneer Van der Heijden. Die heeft een aantal voorspellingen gedaan. Zowel positieve als negatieve. Ja dus ik zat een beetje zo uh, maar uh, wat ook wel heel positief is vond ik uh, van hem zelf uh, naast dus alle chaos die er dan zoals jij dat zo uitdrukt zou zijn komt er natuurlijk omdat alle mensen het niet meer weten yeah. uh, en bij uh, alle nadigheid is natuurlijk een goed bericht uh, uh, ja, hey Mario eigenlijk wel grappig dat wij die chaos ervaar, voeren hè? zo het uh, drie kwartier voor de uitzendingen ja. Ja, misschien is dat een voorbode wel de beste, van. Ja, precies. Ja, het voor, beste voorbode van 2011. Ja. Chaos. Want ik ben het heel met je eens Dion. Ik denk ja. dat we richting 2012 enorm van chaos gaan ervaren. Tot zelfs oorlogen toe. Ja. Van de landen waar je het nu niet zo van zou verwachten. Echt misschien zelfs wel in Europa. Hoewel dat misschien heel bizar klinkt. Maar... Ik kan me ook herinneren een uitspraak van Einstein. Hè? Dat hij heeft gezegd van de, de vierde oorlog is weer met knuppels. Oké. Okay. Nou, nou, en ik denk dat ik ook wel even van Ingeborg kan zeggen. Ingeborg is er natuurlijk vanavond niet, maar als ze, uh, mocht ze toch nog even luisteren. We hadden heel even een voorbespreking. En zij gaf ook wel al aan van, god, liefst, en de, de, de, de meeste krijg ik altijd door te plekken. Maar ze kon wel ook al even zeggen, uh, mensen in het algemeen gaan dus nog harder rollen in dat 2011. Consumptiegedrag wordt nog groter, wordt nog intenser. Uh, maar ja, omdat ze eigenlijk meer achter hun staart gaan aanrennen. Ja, ze dus krijgen ook uh, heftige ziektes die zich dan weer... Uh, Waardoor ze weer meer teruggeroepen worden bij zichzelf. En ze, zei, ze gaf wel ook aan als het algemeen advies van goh, beziel en bezin gewoon een beetje in 2011. Maak het niet gekker, maar ga meer wat terug naar nostalgie en traditie. En uh, nou, kijk maar eens hoe 2012 met de nieuwe frequentie op je afkomt. Maar doe het een beetje rustig aan. En luister wat vaker naar inspiratie, Radio. Luister wat vaker naar inspiratie. Kijk, daar zijn we weer rond. Ja. We gaan naar het volgende nummer. Mario, heel erg bedankt voor alle inbreng. Uh, we gaan nu naar een heel bijzonder uh, nummer uh, luisteren. En specifiek belangrijk uh, voor nu. Want het is namelijk de, uh, Hotel California met de Eagles. En waarom is dit zo'n belangrijk nummer? Nou natuurlijk omdat hij nummer 1 heeft gestaan in de top 2000. Nou mocht u hem gemist hebben omdat u toen nog dik aan de oliebollen zat. Of champagne in uw oren had. Hier komt opnieuw de Eagles met Hotel California. I grew dim Had to stop all the night Then she stood in the doorway Okay Nou, was dat genieten of niet, uh, luisteraars? We hebben hier echt lekker uh, zitten, zitten zwingen. Um, nou, beste luisteraars, welkom uh, terug bij uh, Inspiratie Radio. Van, vanavond hebben we voor u een nieuwsuitzending gemaakt. En zo hebben we voorspellingen over 2011. Door Nicole van Olderen, die we telefonisch aan de lijn hebben. <laughs> hallo, dag Richard. Hallo, dag luisteraars. Ja, leuk, uh, Nicole. Hi Nicole, met Mario. Hey, dag Mario, hallo. <laughs> Nog de beste wensen. Ja, ja, jullie natuurlijk ook. Voor iedereen uh, die luistert ook de beste wensen voor uh, 2011 en dat het maar een, uh, ja, een voldoeninggevend jaar zal mogen worden. Ja, we hebben wel bedacht uh, hier in het vorige blok, uh, dat heb je waarschijnlijk niet gehoord, want je bent niet in Zandvoort neem ik aan. Hè? Nee, nee, ik zit uh, elders in het land. Ja, toen hadden we wel bedacht van, uh, dat het waarschijnlijk wel een heel uh, um, ja, uh, turbulent jaar zal worden qua uh, natuur, geweld en oorlog. Wat dacht jij? Ja, ik uh, heb uh, jouw uh, verzoek natuurlijk gekregen om uh, vandaag in de uitzending te zijn. Mm -hmm. Dus ik heb daar ook even voor gaan, ben er ook even voor gaan zitten van ja, wat kan ik uh, eigenlijk zeggen over het komende jaar. Ja, wat ik er zelf uh, veel van hoor van een aantal astrologen is dat de zuivering van het oude mm -hmm. plaatsvindt. Dus alles wat oud is en niet meer past eigenlijk in deze uh, veranderende tijden, dat dat uh, ja, soms onder dwang uh, ja, losgelaten moet gaan worden. En uh, dat heeft ook te maken met uh, steenbok en Pluto. Dat zijn uh, ja, vaste feiten in de astrologie die tot uh, ongeveer 2015 uh, in een bepaalde uh, constellatie staan. Ik weet niet zo heel veel van de diepgaande astrologie dan wel dat het een aantal jaren nog een zuiverende werking gaat hebben. Hmm, dat komt wel overeen met wat wij dus dachten. Ja, dat komt heel erg goed overeen met jullie, wat en, jullie dachten. En in, in wat uitzicht dat uh, in 2011? In 2011, ik kan het niet concreter maken dan dat, uh, ja, zoals uh, uh, alle oude patronen die we hebben, die je ook in regeringen ziet of die je ook in landen ziet. De oude patronen die soms niet meer functioneren, maar misschien al 30 of 50 jaar hun, um, hun uh, bepaalde uh, cyclus is geweest. En dat dat dus uh, ja, losgelaten moet gaan worden. En dat er dus soms iets heel anders voor terug moet komen wat, uh, waar, waar niet iedereen al vertrouwen in heeft. En heb je nog je landen op het oog, Nico? Nee, maar ja, je ziet natuurlijk nu wel wat er gaande is in Amerika. En dat we dan uh, zo'n prachtige wereldleider als Obama hebben gekregen. Ja, ik vind het toch wel prachtig. Tuurlijk zal die man ook wel zo zijn fouten hebben. Maar uh, ja, dat er zo'n land uh, toch, toch nog drijft op hele oude Oude ja, oude patronen hè. Mm -hmm. uh, of hoeveel, hoeveel geld gaat er daar niet om in oorlog. Nou ja, het is, uh, ik geloof dat Amerika alleen al meer uitgeeft aan uh, bewapening dan de rest van de wereld samen. Dus ja. hoe, wat dacht je daarvan? <laughs> ja. Nou ja, wat ik dus ook wel, uh, wel, wel wil meegeven, is dat de uitdaging juist in deze periode is dat je dus de, de, de, de veranderingen die je aangaat, dat je die vanuit je hart doet. Mm -hmm. En niet vanuit, uh, vanuit de uh, machtswellust of vanuit de. Uh, hebzucht of van ja. materie. En, en stel nou dat je dat niet doet, hè, dus je, bl je blijft in die, zeg maar, die oude energie zitten. Wat, ja. wat zijn dan de gevolgen? Zou je dat kunnen beschrijven? Nou, als je het, als het gewoon naar de mens kijkt. Hè, dus als een mens uh, zelf in oude patronen blijft zitten, terwijl eigenlijk zijn omgeving uh, ja, ik, ik heb bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Ik ken iemand die heeft, uh, die zit al twintig jaar op dezelfde baan en uh, ze vindt het eigenlijk niet leuk meer, maar ze durft niet over te gaan naar een andere baan. Hmm, komt vaak voor hè? Ja, dat komt vaak voor. Maar dit is dus een, een goede vriendin van mij. Dus ik spreek haar uh, regelmatig en ik zie haar worsteling. Want ze weet dat ze eigenlijk ergens anders veel beter uh, tot haar recht zou kunnen komen. Maar ze durft niet. Een hmm. mens kiest uh, voor zekerheid natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar op een gegeven moment is de baan dus ook uh, zo aan het... Uh, aan het uh, ja, pesten zou je kunnen zeggen, dat is niet het goede woord, maar de baan is haar zo aan het confronteren met haar besluiteloosheid, dat ze er dus ook nu ziek van geworden is. Mm -hmm. He, dus je lichaam gaat dan toch op een gegeven moment zeggen van, ja, als je, het niet, uh, niet, als je de beslissing niet kan maken, dan neemt je lichaam de beslissing voor jou. Mm -hmm. om, je, om je daarin eigenlijk de ruimte te geven. Want ja, als je dus ineens niet meer kunt werken omdat je bijvoorbeeld uh, een, een voetbeentje breekt, nou, dan, dan word je gedwongen om vier weken met je been omhoog te gaan zitten en na te gaan denken. Uh, Nicole Dionne, mag ik je iets vragen hier? Jij zegt dat zo van, uh, van het individu dan een in kwestie. En adviseer je diegene dan om al uh, uh, een verandering te ondergaan. Uh, ondanks dat diegene misschien niet weet welke richting uit. Maar gewoon om dat, dat dan eens te gaan testen. Of om te voelen wat, wat iets nieuws misschien zou kunnen doen. Of eerst uh, afstand te nemen en dan pas een keuze te maken. Nou het is dus heel moeilijk. Het is, ik geef het alleen als voorbeeld mee omdat het omdat het uh, uh, zeker ook voor, voor iedereen natuurlijk verschillend is. Want zeker die zekerheid, wat ook uh, Mario net zei. Uh, dat is voor heel veel mensen belangrijk, je inkomen enzovoort. Maar het is ook heel belangrijk dat je een beetje open gaat staan voor, voor dingen die anders kunnen. En ja. dat je dus durft uh, soms een risico te nemen. Maar geldt dat voor, voor iedereen? Maar, of zeg je dat het is gewoon een individu... Die dat moet doen. Ja, het is per persoon echt verschillend. Ik kan dat niet zeggen dat hele generaties deze stappen moeten gaan nemen. Maar het is, het is wel zo dat. Uh, zeker in deze tijd dat je dus uh, anders zou kunnen kijken naar je eigen leven. Want nogmaals, als je je gewone dagelijkse patronen hebt. en je staat op en je doet je dingen en je, en je gaat naar je werk. en ineens is daar bijvoorbeeld een gebroken voet, die zegt: Nou, we gaan nu vier weken stilzitten. Dan is de wereld ineens heel anders. En dan kan het wel. Ja, heel herkenbaar. Als je heel, al herkenbaar, ja. jouw, jouw hals toeroept, dan kan het wel. Terwijl uh, misschien het al wat veel, wel veel eerder had gekund. Als je zelf die beslissingen had durven nemen. Soms is het ook zo dat als je niks loslaat, kan er ook niks voor in de plaats komen. Ik heb daar een mooie uitspraak over. Als je, de, als, als je een achterdeurtje dicht doet, dan gaat een voordeur open. Juist. Ja, dat klopt. Ja, en ik, ik heb dat vele malen gemerkt in mijn leven. Dus het werkt echt. Nou ja, ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb, uh, is nu, u spreekt nu 2011, maar dan heb ik het over 2010. Dan ga ik terug naar 2009. Eind 2009 werkte ik zo'n 60 uur in de week. 30 uur in loondienst en 30 uur voor Nicky's Place. En uh, ik wist dat dat niet goed was. En toen heb ik dus besloten om minder te gaan werken in loondienst. Dan ben ik van vier dagen werken naar twee dagen gegaan. Dat is in maart 2010 gebeurd, maar toen was ik dus al veel te lang doorgegaan. Toen heeft mijn lichaam achter elkaar ontstekingen gegeven. Zo van ja, je hebt dan die beslissing wel genomen, maar veel te laat. Dus ik was ook ja, bang voor mijn eigen onzekerheid. Want ja, je gaat dan van vier dagen loondienst naar twee in de hoop dat je die andere uh, uren en dagen gaat invullen met onzekere inkomsten. Want als iemand belt voor een consult of een massage, ja, maar dat moet wel gebeuren. Dus ik heb toen op dat moment besloten dat ik ruimte ging maken om in te laten vullen door onzekere zaken. Ja. Toch, op dit moment kan ik zeggen, ik heb nog steeds mijn rekeningen betaald. Nou. En hoe ziet jouw toekomst er nu uit, Nico? Toch? <laughs> heb je de vraag verstaan van Mario? Wat? Nee, ik heb geen vraag Hoe voor ziet jouw Mario. toekomst er nu uit? Wat zeg je? Hoe ziet jouw toekomst er nu uit? Mijn toekomst? Mijn toekomst is uh, ja... Uh, gaat hartstikke goed. Ik uh, heb uh, sinds uh, april jongstleden heb ik uh, contact met uh, serieuze investeerders. Ik ben natuurlijk al uh, bijna elf jaar bezig, of meer dan elf jaar bezig met Nikki's Place, mijn spirituele centrum in Haarlem. En ik wil daar graag een heel groot centrum van maken. Je zou kunnen zeggen Alla Oi Bibio in Amsterdam ooit. Nee, nee. Maar je kunt ook zeggen de Roos in Amsterdam of je kunt zeggen de Groene Passage in, in Rotterdam. Mm -hmm. En uh, een groot gebouw waarin meerdere ondernemers uh, onder het, in, de, in, hetzelfde gebied, uh, in hetzelfde vakgebied kunnen werken. Uh, dus voor lichaam, geest en ziel. En uh, die investeerders die, uh, zijn uh, zeer uh, geïnteresseerd om voor mij, dus samen met mij, een gebouw uh, neer te gaan zetten... ...waar dat in kan plaatsvinden. Ze oh, wat zijn in meerdere uh, plaatsen in Nederland tegelijk bezig. Gefeliciteerd. Mooie ontwikkeling. Ja, Mooi ja, ja, initiatief ook. Dat, dat heb ik al zo lang gewenst. En nu is, is het dan echt gewoon aan het manifesteren. Mm, mooi. En dat is uh, ja, heel uitdagend. Heel, uh, heel bijzonder. En wanneer kunnen we het een en ander verwachten? Nou, ik moet nu mijn ondernemingsplan uh, klaarmaken. En we hebben over uh, twee weken een volgende bespreking. Uh, dan gaat het erom. Hoeveel vierkante meters heb ik nodig? Of ik... Ik word dan, zou je kunnen zeggen, de beheerder van 20% van het gebouw. En 20% zijn dan de kleine verhuurbare ruimtes en een cursuszaal en een, en een trainingszaal. En ja, misschien dat dat nog wel in een andere samenstelling gaat, verder gaat maar dat durf ik nu nog niet te zeggen. Zo ziet het er voor mij op dit moment uit. Daarnaast komt er dan een, een grote yogaruimte er komt een coachingspraktijk, er komt een uh, pedagogen met kinderopvang, er komt uh, een winkel. En, uh... Dus er gaat een hele shift plaatsvinden in Haarlem en Zandvoort ja, op het spiritueel ja, gebied. Ja, ja, dat zeker. Niet, dan heb ik nog een vraag. Ook even, wat zeg je Mario? <laughs> niet te ver weg hoor. Niet te ver weg. Nou, dan heb ik ook nog een vraag. Wat, wat krijg je door of wat heb je voor voorspellingen voor ons als inspiratieradio? Wat, wat, wat, uh, wat voor ideeën heb je daarover voor het komend jaar? Wow, nou ja, dat is, uh, dat is zeker belangrijk dat jullie een, een goede structuur blijven neerzetten. Ja. Yeah. En dat, uh, dat de mensen daar ook op kunnen terugvallen. Want uh, veel mensen zoeken toch ook een bepaalde, bepaalde vastigheden. Uh, dan wel niet in een kerk meer over het algemeen, maar dan wel in, in eikpunten bijvoorbeeld. Als, zoals jullie uh, regelmatig op dezelfde tijd uitzenden, dan is dat iets wat, uh, wat voor heel veel mensen toch um, um, iets is wat je, wat je op een gegeven moment in je agenda gaat zetten of in je... Outlook-agenda gaat zetten, en, en, en daardoor een plek hebt waar je op kan terugvallen. Ja, en misschien koppelen een keer aan Haarlem hè, in de toekomst. Ja, nou natuurlijk. Jullie kunnen uh, met de tijd uh, als mijn. Uh, ik, er komt natuurlijk ook een theehuis en, en, en een restaurant en dan. Uh, Kun je daar een hartstikke mooie, mooie kleine uitzendingen maken. Op, op locatie. Op locatie. Ja, ja, ja, helemaal leuk. En nog ideeën voor onderwerpen misschien ook nog wat voor ons. Ik bedoel, we, hebben, we hebben zelf natuurlijk al, al een heleboel vooruit gepland ook. Maar zie, zie je daar ook nog iets om speciaal aandacht aan te besteden in 2011? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je mensen blijft wijzen op het feit dat uh, meditatie bijvoorbeeld iets is wat heel belangrijk is. En dat kan dus ook in de vorm van mindfulness of in de vorm van yoga of tai chi. Ik, ik bespeur dat veel mensen steeds meer uh, geleefd worden door de machines ja. en de apparaten om ons heen. Hè, een bluetooth aan je oor, een blackberry, een, een laptop. en uh, Weet ik veel hoe, hoe, hoe verschrikkelijk bereikbaar waar we ook moeten zijn. Ze dus moeten terug blijven gaan, willen gaan naar de basis op wat voor oh, manier dan ook. Ik denk dat de mensheid wel op een gegeven moment langzaam maar zeker die kant op weer teruggedrongen wordt anders. Ja. Burnout is natuurlijk geen... Uh, het is geen uh, fabeltje meer dat dat bestaat. Ik, ik, ik, ik zie mensen trillend onder tafel zitten omdat ze te lang zijn doorgegaan en omdat ze het niet meer trekken. En dan, dan ga je dus echt voorbij al je eigen grenzen. Hey, en uh, Nicole, jij en, hebt, ook je hebt ook nog... Uh, gezegd, hallo, stop. Sorry, wat zeg je? Ik zeg, je lichaam heeft misschien al vier keer gezegd, hallo, stop. Mm, ja. En hey, dan hey. is meditatie dus een, een, een, een manier om ja weer langzaam maar zeker dus je zet, terug te komen bij jezelf. Oké, hey, we gaan even nog naar jou en dan gaan we afronden. Uh, jij gaf aan dat je ook nog een training aan uh, het ontwikkelen was. Ja, ik begin uh, zaterdag 8 januari en maandag 10 januari. Een uh, middagcursus van vier workshops. Ontwikkel je innerlijke kracht. Dat hmm. is nieuw, een nieuwe, nieuwe uitdaging. Ik heb het gevoel dat meer mensen uh, graag een nieuw hoofdstuk in hun leven willen starten. Maar ze daarvoor niet de, de juiste gereedschappen voor handen hebben. Of nog niet weten op welke richting. Dus het zijn vier workshops in een, uh, in een cursus gegoten, zeg maar. Uh, ingrediënten zijn diepgang. Want ik wil toch echt wel de mensen uitdagen om uh, dieper te gaan kijken naar wat ze vinden over bepaalde onderwerpen. Natuurlijk ja, gericht op spiritualiteit en ontwikkeling. Uh, meditatie gaan we elke keer doen. Uh, ik neem uh, mijn, uh, mijn kwaliteiten van mijn mediumschap mee, de cursus in natuurlijk. En ik wil daarmee ook positieve feedback geven, zodat de mensen ook hun eigen ja, minder goed ontwikkelde kanten um, ja, belicht krijgen. En de bedoeling is natuurlijk dat de mensen veel zelfkennis opdoen en daardoor hun innerlijke kracht vinden en gebruiken. En wat zijn de kosten? Vier workshops bij elkaar kosten 150 euro. En er is bij allebei nog één plaats beschikbaar op de zaterdagmiddag en op de maandagmiddag. Oké, okay. en wanneer begint die precies? Maandag... Uh... Nee, zaterdag 8 januari en maandag 10 januari. En dan is het de ene week wel, de andere week niet. Zodat je ook uh, alles wat je hebt uh, ja, meegekregen, zodat het ook een plekje kan krijgen. Noem nog even je, je website. Uh, mochten mensen zich willen opgeven, dan... Uh... Dus je gewoon naar mijn website gaat, nickysplace.nl. En je gaat dan uh, naar uh, contact. Dan, uh, dan kun je daar mijn e-mailadres en mijn telefoonnummer vinden. En het is dus uh, in Centrum Haarlem, dus bij mij thuis. En dat is een, ja, dat is een heel goede goede plek waar ik alles voor handen heb. Dus dan kunnen we... Ja, goed uh, spijkers met koppen slaan. Oké okay, Nicole. Nou heel erg uh, bedankt ja. uh, voor deze ontzettend leuke informatie. Ik heb nog een hele kleine oproep. Zou dat ja. kunnen? Ja. Ik uh, wil heel graag een nieuwe meditatie cd maken. En ik ben dus op zoek naar mensen die me voor mij twintig minuten geïnspireerde muziek kunnen leveren. Uh, ja dus dat was mijn oproep. Op cd? Uh, ook weer via mijn website kun je uh, contact met mij opnemen. En Nicole met uh, zang of instrumenten? Het uh, instrumenten, want ik spreek ze dan zelf in. Ik ben uh, zelf al in contact gekomen met een aantal opnamestudio's. Maar uh, ik ben nu nog in, uh, op zoek naar de juiste muziek. Dus... Maar bedoel je dan muziek op cd of me, dat mensen mezelf muziek maken? Wat zeg je? Bedoel je dat mensen... Dat je, heb, sorry, heb je nou muziek op cd nodig? Of bedoel je dat mensen zelf muziek maken? Nee, als ik muziek op cd neem... Dan, dan, dan zit je met rechten. Ik heb prachtige meditatie's die ik gewoon inspreek... als mensen bij mij mediteren. Maar ja, ja, maar wacht even hoor. We, moeten, we zitten een beetje in de ja, ja. tijd. Je bedoelt dus gewoon mensen die live muziek maken? Ja. Oké, okay, ja. prima. Nou, we gaan afronden. Um, zodra je centrum open gaat... geef ons uh, de, de... geef even door. Dan nodigen we u in ieder geval uit in de uitzending. Zullen we dat afspreken? Ja, maar ik denk niet dat dat al zo heel snel is hoor. Dat okay. zal zeker wel eens ergens 2012 passen... Sorry, begin 2012, eind 2011 plaats gaan vinden. Dus misschien kom ik voor die tijd nog een keer langs. Ja prima. Gezellig. Leuk. Okay. Nou hey, heel erg bedankt en tot ziens hè. Ja tot ziens en een fijne avond en uh, hartelijke groet aan iedereen. Ja, ja, dankjewel. Dankjewel. ja. ja. Nou, Tot ziens. We gaan nu naar het volgende nummer en dat is Fairground Attraction met Perfect. I don't want have love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 inspiratieradio. Dit was Fairground Attraction met Perfect. Nou, we gaan hem weer afronden bij deze, deze uitzending, deze nieuwjaarsuitzending. Ik wil in ieder geval uh, de man van de techniek, Rob Spruit, uh, bedanken. Rob bedankt. En uh, Mario bedankt. En je had ook nog een uh, krachtige uitspraak. Ja, ik wil eigenlijk iedereen wat meegeven voor het nieuwe jaar. En dat is doe wat je moet doen op het juiste moment dat het moet worden gedaan. Ja. Een hele mooie. Nou, dat kan iedereen nog even... Of naar de dat, komt, uh, dat komt dan in plaats van het gedicht, uh, lieve luisteraars. En uh, Dion natuurlijk, jouw uh, eerste uitzending. Heel erg bedankt. Dank je wel, Richard. Nou, de volgende uitzending is op uh, zondag 16 januari 2011. Van 8 tot 9 s'avonds. We hebben dan Mabel van den Dungen in onze uitzending. En zij gaat het hebben over boeddhisme. Deze uitzending wordt gepresenteerd ook door mij... En tot dan wordt deze uitzending op zondag om 8 uur s'avonds herhaald en elke woensdagochtend van 11 tot 12. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij uitzending gemist op onze site inspiratieradio.nl En we hebben daar net nog een foto bij gedaan. Dus dat als u daarop klikt, dan ziet u ons met z'n vieren ook zitten. En daar kunt u ook naar de agenda kijken en wat er allemaal te doen is in de regio op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit.